Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Na Amsterdam zijn nu ook in de stad Utrecht de huizen duurder dan voor de crisis van 2008. Het afgelopen kwartaal steeg in Utrecht de prijs van appartementen het sterkst, met bijna 8 meldt CBS. De prijsstijging in Utrecht is de grootste in 14 jaar. In alle provincies gingen de huizenprijzen het laatste jaar omhoog, het sterkst in Noord-Holland, met gemiddeld 9 De laatste jaren zijn er naar verhouding minder jongeren en meer ouderen die een huis kopen. Twee vloggers die in juni op het dak van een trein van Veolia waren gesprongen... hoeven niet de cel in. Ze krijgen ook geen boete. Wel moeten ze van de rechter gaan praten met treinmachinisten. De vloggers van 18 sprongen in Nijmegen op het dak van een trein... om een filmpje te maken. Later boden ze excuses aan. Veolia deed aangifte. De rechter oordeelde dat de twee met machinisten moeten gaan praten... om te horen over hun traumatische ervaringen... met mensen die voor de trein springen om zelfmoord te plegen. Het Waalse parlement is vanochtend opnieuw bij elkaar gekomen... om te vergaderen over het handelsverdrag CETA tussen Europa en Canada. Gisteravond heeft de regering ook de laatste voorgestelde aanpassingen verworpen. Als Wallonië tegenblijft, kan het verdrag met Canada niet doorgaan. De Walen zijn bang voor concurrentie uit Canada. Zo zouden de boeren daar minder voor hun producten krijgen als het verdrag doorgaat. De Islamitische staat heeft aanvallen uitgevoerd op de oliestad Kirkuk in het noorden van Irak. Volgens berichten pleegden strijders zelfmoordaanslagen op politiebureaus en elektriciteitscentrale. De aanval zou zijn afgeslagen. Er zouden elf mensen zijn omgekomen. De aanval komt op het moment dat het Iraakse leger en Koerdische strijders proberen de stad Mosul te veroveren op IS. Het weer, eerst kans op dichte mist. Tegen de middag gaat het regenen. Het wordt 10 tot 13 graden. In het weekend rustig weer, met ochtends kans op hardnekkige mist en middagzon. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A9 richting Alkmaar. Tussen af het AMC en Aalsmeer vijf kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstokken weer vrijgegeven. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Bij knopen de Prechtseplein is ook een ongeluk gebeurd. Er staat drie kilometer file. Ook daar is de rijbaan weer vrij. En op de A27 Utrecht richting Breda. Daar staat tussen Noordloos en de Merwedebrug bij Gorkum drie kilometer file. Daar is namelijk maar één rijstok open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 again the color red, the blues. shit! Ooh. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up! Ooh. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep, Keep up! Ooh. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep, Keep up! Yeah. Players only. Come on, put your dickies to up, the girls around me they're waking up the rocket, keep up, Woo. why you mad, fix your face, ain't my fault they all be jockey, keep up, uh, players only, come on, put your pinky rings up to the moon. 24 24 24 000 000 What's that sound? back to beat and then everyone sing